voor de vormgeving beleefd aanbevelen deals en go! Hebben ze gehoord morgen? Hé, hey, dag Cheryl. Weer terug van vakantie, joh. Oh ja, je was in Venetië, hè? Ja, ja. Oh ja? Vind jij het een mooie stad? Jo, nee, ik vind het iets verschrikkelijks juist. Nee, nee, nee. Neem nou die Santa Maria della Salute. Vind je geen kreng van een kerk? En dat patserige dogenpaleis dan? Hé, hey, wat gek. Trouwens, dat vieze grachie, zeg. Het Kanaal Grande, zo gezegd hè? Alleen al de lucht, zeg. Ontzettend. En dan dat melige pleintje waar ze allemaal zo over roepen. Dat vind ik helemaal zo armoe. Jij niet? Merkwaardig, zeg. Al was het alleen al al die zogenaamde schilderachtige doorkijkjes, zeg. De achterbuurt grijnt En iedereen maar staan zwijmelen van... Oh, wat moeie. Ik begrijp het niet. Jij? Jij wel. Ja, ja, smakenverschillen, hè. Maar ik moet er niet aan denken, hoor. Ik hoef het woord maar te horen of ik spuw al vuur. Nou, leuk dat je even gebeld hebt, hoor, Charles. Hè? Ja, doei. Zo, dat spaart weer een avondje dia's loeren uit. Ik zat als een muur weer. Ik dacht dat ik stierf, Ik denk, ik ga dood. Maar genoot, hoor. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, nee, die herken je niet, hoor, Paul. Hoe dat hem even goed gedaan heeft, zegt die Rust. Maar ik moest maar zien dat ik eruit kwam. Hè? Ja. Zie ja. je. En zo heeft ieder zijn problemen. Je zegt het. Waaruit? Waarom? Waar moest je uitzien te komen? Waaruit? Waar heb ik erover? Nou over? Hè, geen idee. Oh, het is toch merkwaardig dat jij altijd zo slecht luistert. Een dingensbal. Een bal van dingens, zo heet het goedje. Dat witte spul, die wemeldingen. Die koude drukte, die diepvriesbuien, de vlokkenbeweging. Sneeuw. Sneeuw! Ah, juist. Waarom zeg je dat niet meteen? Mijn sneeuwbal. Ik had een sneeuwbal gerold van zo'n dinges, zo'n ijsman, hoe heet het? Een sneeuwpop. Een sneeuwpop, ja, zo'n bal. Hè? En uh, hoe kwam je daar dan in? Hoe kwam ik daar niet in? Zeg, daar, daar, kwam ik, daar, daar kwam ik ook niet in. Ik kwam daaronder, door die spreeuw. Spreeuw? Spreeuw, in de sneeuw, ja, spreeuw in de sneeuw. Zo'n zwart doek het. Wat deed hij dan? Die ging erop zitten, die gek, op die bal, met zijn volle gewicht. Maar hoe kom jij er dan onder? Dat begrijp ik niet. Oh nee, nou, dan... <laughs> Dan moet jij je sneeuwbal maar eens tegen een heuveltje oprollen. Dan moet jij halverwege eens even gaan staan uitblazen. Even een sigaar opsteken. Gaat die swapjoek het er even met zijn vette lijf op die bal zitten, zeg? Ach, goed. En toen rolde die naar beneden. Ik dacht dat ik stierf zei. Ik zeg, ik ga dood op mijn hek aan toe. Als een muur. Vriezen we dood of vriezen we dood. Bij jou in de tuin? Nee, hey, gek. Op die vlakte. Die natuurwoestijn. plein. Hoe heet die schapenwekerij? Ach, de hei, juist, ja. Op de grote, stille heide Sneeuwbal eenzaam rond, ja. Bij de zwartgerokte Joker ligt te blaren op de grond, wat zou het? Jo, maar wat doe je op de hei? Dat doe ik niks. Daar heb ik het boerderijtje voor gekocht. Om daar af en toe eens niks te doen, een beetje niks, een beetje ontspannen. <laughs> probeer jij je maar eens te ontspannen als je als een muur in een bal zit. Oh, wat enig zeg een boerderijtje. Ja, ja. Met je vrouw, voor de weekenden. Met Doemi, op de hei? Nee, dankjewel, zeg. <lacht> Dat was van de zomer eens, maar nooit meer hoor. Oh nee, en waarom niet? Ah, kijk. Die kan dan niet tegen die meid, hè. Tegen die stilte. Die kwijnt daar weg, hè. Die verrenueert daar helemaal. Die raakt daar in verval. Die begint te slinken. Die zie je voor je ogen vervliegen... ...kwestie van sociaal verpieteren neem ik aan. He, wat zielig Ach, wat zielig is die. Die zit daar de hele dag voor het raam. Kijken of er iemand aankomt. En wie zou daar aankomen niet. Ze zijn niet allemaal zo gek. He, dan ga je op het laatst van alles juneren. Zeg, hoe vaak ik daar naar de deur ren. Ik hoor iemand komen doen. Komt er weer een spray voorbij klossen. Een beetje te stil. Ja, die moet bedrijvigheid om zich heen hebben in mij het mensen. Nou ja, ze heeft jou toch? Ja, dat zei ik ook. <lacht> en toen begon ze te grienen. Ach ja, het huwelijk hè, dat weet wat hè. Je weet wel waar je aan begint, maar... Ah, nee, kijk, onzin, ik weet het ook hè. Maar wat er op de zenuwen werkt, is de stilte natuurlijk. Kom, kom waar had ik het over, ik zei iets. Dat je er nou een weekendje met Koen geweest bent, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk, ik moet er weer eens heen. Niet waar, ik kan dat toch niet renteloos aan de spreeuwen uitleveren. Maar met wie, hè? Waar vind je nog zo gek? Niet waar? Ja. Paul. Koen. Wie anders? Waarom zou die? Omdat hij overwerkt is. Oh ja? Je zeker. Paul, nou, die is het kantje, zogezegd, Paul. Paul is volgens mij het kantje. Die loopt op zijn tandvlees. Heb je die gezien? Nee, helemaal niet, zeg Ah, weet wel, hoor. Oh, ja, ik zag me beneden, hè. Zo dat ik denk, uh, wie sleept in de hei op? Ik kijk de pol ik zeg, grote, grote man, wat zie jij eruit? Als een ze lijkt, zeg ik, hè, een schimp van zichzelf pol. En dan moet je hem nauwer zien, te hellen. Batertje goed leven, jongen. Ik zeg, ik sleep jou een weekendje de hei op, Pol en wat zei die pol die zei meteen morgen chef ja. morgen Lien. morgen vol ik, ik vertel de Helenet net hoe, hoe jij er aan toe was man was is onvoltooid verleden tijd chef ja dat bedoel ik Paul. ja dat vertel ik de Helenet net hoe jij eruit zag vrijdag en kijk nou eens de helle alle machtig koe wat is er met jou gebeurd Oh je been pol ze ziet je been dat met je been, weet je nog wel. Ja, ik weet het nog wel, chef. Met die sleutel, hè, met die deur. Mens, mens. Wat hebben wij gelachen, pol? we uh, is eerste persoon meervoud, chef. Ja, en je been is het voorwerp, pol. Ja, dat weten we. Oh, oh, oh, dat mannetje dat is zo kleinzeerig te hellen, hè? He? Enkel beetje gekneusd, Ja. Plus een gescheurd spiertje in de lies, dus... Ja, de, maar de, hoe kwam dat zo? Dat is die overwerktheid. Dat overspannen zijn. Niet meer helemaal de baas over zijn reacties, Paul. Beetje vermolmde deur nogal, in. Ja, de houtworm in je vermolmde been, Paul, de helle. helle. Dat, dat weet je nog niet wat je ziet, hè. Als je daar in dat nood weer aankomt... ...en ik pak de bagage en ik geef hem vast de sleutel... ...en zeg tegen hem... ...mag jij het binnen... Nou was al lekker beetje gezellig, man. Zootje oud roest met dat slot, Lien. Je de overspannenheid, Pol. De zenuwpatiënt uithangen, man. Als een woesling die sleutel aan fluimen draaien. Ach, jee. <coughs> en toen konden jullie er niet in? Flinke trap wil bij die oude sloten meestal wel voldoende ja. zijn, Lien. Ja, precies, Pol. Een flinke trap is zat, man. En er staat nergens dat je met je overspannen drift... Klopt, je hele been door de onderdeur moet rammen. Niet waar, hè? Een soort van houtpulp, die deur, Lien. Terwijl je weerstand verwacht niet, dus dan wil je wel even een spiertje verrekken. Ja, jij maar één spiertje, Paul, en ik helemaal man. Jij? Wat was er met jou dan? Uh, chef wilde weer eigenwijs zijn, Lien. Dat wilde ik niet, dat was ik. Ik uh, dat, dat, dat moest ik wel. Ik bedoel, dat komt makkelijk te hellen. Met gemak, heus. Met gemak wat? Chef moest en zou <kijft> eerst proberen zich door het poesenluikje <kijft> te wurmen, Lien. Luikje in de onderdeur, je weet wel. Klon gemakkelijk. Zat als een muurlin, de chef. Half binnen, half buiten dus. Ja, ik begrijp dat niet. Dat moet toch kunnen. Dat gat is veel groter dan van t zomer. Hoezo dan van t zomer, chef? bedoem je? Toen was er ook iets met een slot. Dat haperde toen een beetje. Nieuwigheid waarschijnlijk. En kon je toen? Wel dat gat dan? He? nee, nee, nee. Uh, uh, nee. Be be begrijp ik dat u toen ook al even hebt vastgezeten in dat gat, chef? Ja, Paul, toen heb ik ook al even vastgezeten in dat... Het... Als je tweeënhalf uur even wenst te noemen. Tweeënhalf uur? En waar was je vrouw dan? Die zat in de kerk. doem Het was zondag. Half uur rijden, ver weg naar de dorp. Dientje van anderhalf uur, de Veluwe. Dan nemen ze er nog een tijd voor. Half uurtje terug, maar tweeënhalf uur. Nou, die moest even naar de kerk, de meid. Terwijl u in dat gat zat, chef... ...is dat de devote niet wat erg ver doorgedreven? Als jij op dat uur op de Veluwe... ...ergens anders een timmerman weet op te scharrelen... ...dan hou ik we de volgende keer aan de volopool. Ach, oh, gut. en die heeft je toen uitgezaagd. Ja, dat bedoel ik... Dat gat moet veel groter zijn, nou. Ja, ik meende al te zien dat u de laatste tijd toch nog weer wat gezetter bent geworden, chef. Ik? Nou, ter helle hier, zo komen nou de praatjes in de wereld. Hier, man, hier, kijk eens even, Marien. Nou, en, en, hè? Ja, en, nou... En... Nou hou ik niks in. En nou kunnen... En nou kunnen... Nou kunnen we hier Twee handen. Nou ja, goed, altijd nog één hand ruim. Ja. ja, wat krijgen we nou, zeg. Ja, onzin. Gepraat over dikwoorden altijd. Dat is alleen maar om de aandacht af te leiden. Waarvan, chef? Van je eigen opgewonden standje, man. Daar schot meneer eerst even dwars door mijn eigen deur. De spreeuwen van mijn hoed. En vervolgens knalt hij me met deuren al nou met mijn blote kop tegen het meterkassie. Zei je spreeuwen? Huis Voling. Ja, verschrikkelijk, zeg. Hoe die daar binnen gekomen zijn. Achterdeur stond open, chef. Bleek... Ja. Ja, was maar ook al een raadsel. En koud, de ja, hele koud met die wind, zeg die stukken ervoor door de open achterdeur, koud. En dan spreken we en donker. Dat ik zeg tegen Polga, jij zegt me lekker gauw licht maken. Au, oh, ne, daar nou, chef. Maar Zodat dat, u die... het zegt, voel ik het weer, merkt u? Hé, He, maar het wijst zeer vol. Ja, mijn arm nog steeds goed lam hoor. Ja, joh, waarvan? Beetje kortsluiting, hè. Ja. Een paar lekkere blaren op mijn vingers nog. Beetje verrot dus, die leidingen. Beetje vocht en zo. Oh, dus je hebt er wel elektriciteit. Daar, dan hebben we van alles. Licht. Ah, dat wat het gemeentemannetje van het zomerberachter afkeuren zegt, die leidingen. Ik zeg niks, jij, Wat een paar gulden toegestopt, niks, jij hier even, komen wat paar nieuwe klompen vallen. En als u doe je dus door de melaars aan, rubber rug, rubber handschoenen, stofzuiger. Als je er maar niet aankomt. Mijn foutje. En uh, gat en water. En de pompling pompeling en bevroren dus ook. Ja, lekker dat, Lekker is dat zeg. Je tanden poetsen met bier. Lekkere smaak, lekker schuim ook. Ja, zeg, en gas ook? Ja, mijn wenkbrauwen dus, Lien. Je wenkbrauwen? Ja, waarachtig zeg. Ik denk ook al, wat kijk je als maar verbaast? Ja, beetje verschroeid dus. Overspannen hoor, te hebben die. Beetje overwerkt. In de weg gaan staan, als ik die gasfles niet open kan krijgen. Hè? Zich ermee bemoeien, dan krijg je dat. Met een nijptangling, Met een brandende sigaar, hoor, de chef. Zwaar veroxideerde fles gas. Kreeg je me mee open of niet, Paul? Zo'n steekvlamling. Als ik de chef niet had weggetrokken, waren het zijn wenkbrauwen geweest. Ah, je bent er op te relaxen, Paul. Niet om een beetje de malle held uit te hangen, man. Niks aan de hand. Ik blies al. Oh, het klonk <lacht> mij meer als gillen in de oren, zeg. Let's go, Paul. Ik gilde pas toen ik de bedsteeddeur open, nee, man. Ach jee, spelen weer? Spelen? dat was ik toen al langer gewend hoor. Nee, je joeg ze niet eens meer weg. Die hingen toen al bij tross aan mijn horlogeketting te proeven. Op zei jij nou ik even, hè? Vechten maar jongen, nee. Toen ik die bedstee opende. hè? Als je dan in armoede maar naar bed denkt te gaan in die kou. En in dat donkere gat zegt iemand dan opeen. Dan flik je met het alweer, man. Zit je niet in de bedsteden, dan kom je binnen. Oh, dat ja. Ja, dat voor de bedsteden, het was net alsof ze s'nachts op Cape Delder, ...een dikke raket lanceerde, weet je wel. Als dat mislukt dan dus dan, hè. Zodat hij even omhoog gaat dan, en dan hangt hij even schuin... ...en dan gaat hij maar weer gauw even met zijn grote platvoeten... ...op zijn grote platform staan uiteigen, die toer. -ie. Ja, de groeten. Jo, even was jij er dan ook? Ja, ik zat daar dus even met Dollemini in de bedstee, dus eigenlijk... ...begrijp je wel, Lien? Van dat dus meer dus eigenlijk dan oh. dus... Ja, begrijp me goed, niks onwettigs hoor, Lien. Dolle Mini, dat is onze geheime zender namelijk, hè? Geheime zender? Jawel, je van geheime zender, men doet niet minder. Ja, geintje van die lui van het honk, Lien? Mag niet natuurlijk, maar ja. Maar ja, Paul, <laughs> maar ja, hoor <ouwe> man. <laughs> dan moet je horen wat dat linkse tuig daar de eter in zit te knetteren. ...over radiofonische luchtverontreiniging gesproken zeg. Ja, zo'n beetje van, eh, uh, makkers. Hoog tijd dat de weest-economie als zijnde het stelsel van de kapitalistische imperialistische consumptiemaatschappij... ...wordt vervangen door de volksrepublikeinse geplande rade-economie in de zin van Mao, hoor. Mijn idee. Die toeren, zodat de eenvoudige arbeider er eindelijk ook eens iets van begrijpt. Nou ja, en dan gauw we weer een plaatje, hè? Zo van, uh, voor, van dit en dat, voor elk wat weet je wel. Ja, die muziek, zeg. Ja, nou ja, dat is hoofdzakelijk onze nieuwe plaat, hè? Van de Beat Boys. Die pluggen we even lekker daar. Ha, hebben jullie weer een nieuwe plaat, Eet? Eh? Ja, ja, ja. Ons eerste verzamelelletje Peeling. Met al onze grote toppers erop, hè? Zoals daar zijn. Onze oude successen als opoe, uh, opoe, opo, bloem op je steen, weet je wel. En uh, samen in één pyjama. Maar uh, ook dus nieuwe werkjes als zijnde tante Jo, tante Jo... ...van het Parterijbureau. Oh, ho, oh, ho, oh zo. En dan ook een dramatische... Uh -huh. ...verwelkte vrouw, verdroog uw tranen... ...een oude grijsaard klopt op uw deur... ...en meer van die naart, weet je. Ja, en dat gaat dan vanuit mijn bedsteden eten inzetten. En als ik hem open doe, dan krijg je nog een klap tussen mijn ogen toe. Moet je horen, oma Au... ...ik dacht dat ze mij van de PTT zijde ...hadden uitgepleil. Ja? Dat ik zeg, voor jullie de postzegel weer verhogen. Pak aan even. De etenpiraterij, man. Met die kolen ook weer. Nee, nee, nee. Nooit dankbaar wezen, hoor, oma Au. Dat zeg ik ook. Die stuurt mij dan even midden in de nacht nog om kolen, Lien. En dan versier ik dat ook nog even weer achter. Ja, dat is mijn stem dan, Lien. Beetje schor nog, hè. Gehoest daar. Schoorsteen wou niet trekken. Nee, schoorsteen wou niet trekken, nee. Maar dat zal Pol dan wel weer even klaren hoor, met zijn overspannen hersens. Ja, u stuurde me het dak op, chef, sorry. Met de boodschap, voorzichtig aan man, en niet met de boodschap, knal maar door mijn dag, Pol. Mijn enkel dus, Link, beetje verstuikte. totaal vergaan, dat riet. Ja, nou, daar zit ik dan voor in dat schoorsteengat te roepen, hoei. Hoor ik achter mijn rug bonk, hoei, chef, beleefde Pol weer. Ja, ja. Ga jij maar een sneeuwpop bouwen, jij. Ik bouwde helemaal geen sneeuwpop, ik. Ik zat in de sneeuwbal. Een randenpannen zette ik. Ik sta daar even uit te blazen. Ik steek een sigaar op en rang in mijn rug. De volgende morgen te helle, Pak sneeuw van een meter tot mijn nek. In die bal. Als een muur. Dat ik kom naar buiten, Lien. En ik zie een sneeuwpop. Ja, een soort van sneeuwmannetje pis, zeg maar. Ja, doe me een genoegen. Die was ik kwijt. <laughs> Dat was mijn sigaar. Ter helle, je houdt het niet voor mogelijk hoor, ik doe mijn ogen open en rang. Rang? Nou? Ah, een beetje gekheid, Lin. Ik zie daar die verschrikkelijke sneeuwman, hè, de chef dus, niet wetend... ...dat ik je meteen met een lekkere sneeuwbal die malle hoed van zijn gekke witte hersens, hè? Ja, hoor, een beetje gekheid, hoor, nauwelijks. Kan ik me weer een beetje uit mijn ogen kijken of wam? Ditmaal wam? Ditmaal wam, peen tussen mijn tanden. Wie? Peen? Ja, ik vond die neus, die vond ik eigenlijk niet zo geslaagd, Lien, weet je wel... Dat moet een echte pijn wezen, vond ik meer eigenlijk. Ja, maar dan steek je hem in mijn mond. Sorry, maar mijn neus zit nog steeds hier. Ja, kunst, als je hem aanwijst. Ga jij maar zenden een uurtje. Nou, nou, daar heb jij je leven aan te danken anders. Aan mijn zenden. Oh ja? Hoezo? Nou, verdreven. Nee, we zullen zeggen dat wij niet geïsoleerd zaten daar, in die sneeuw. In, in die sneeuw? Door jou? Wie liet mij de beek in rijden? Dat deed je zelf. Ik zei nog, ik zei nog, rijd jij nou eerst die auto naar de weg? Ik wijs wel even. De Helle, hij wijst wel even. Een meter sneeuw. Auto op het erf. Eén grote sneeuwvlakte. Geen beek meer te zien. Meneer zal wel even het bruggetje wijzen. Het bruggetje? Het beki? Ik wees het beki. Het beki. Als ik over het bruggetje moet... Ja, dan moet je niet in het beki, nee. Nee, dan moet ik over het bruggetje, ja. Ja, precies, dus dan wijst ik jou waar het beki is. Waar ik niet wezen moet. Nee, maar je rijdt er wel in. Omdat jij wees van daarom. Ik wees juist van daarom niet. Moet je zeggen wat je wijst? Dat wees ik. Noem het geen veelzeggend wijzen zich als ik op het beekje wijs. Nou, mijn, uh, mijn neus dus, Link. Tegen het ja. dashboard, hè. Beetje ontveld. Rampen, de hele rampen. Als een muur op zijn neus in de sneeuw, die bakse. Door het achterraampje zijn we eruit moeten kruipen, Pol en ik. Als negers. Als wat? ...als negers over die kolenbergen kopen. Ja, je moet hem vooral kolen laten halen, die daar. Maar net had je gezegd. Dat had ik gezegd. Ik had gezegd, haal een paar mut kolen, ja. Ja, en toen vroeg ik nog, waarin? En toen zei ik, in de auto, ja. Nou, zie je wel. Ja, zie je wel. Ga jij maar weer... ...met een flesje bierst... Je met een flesje bier staan wassen. Ja, met, met geen mogelijkheid meer uit te krijgen, die wageling. Nee. We kwamen daar niet meer weg, zeggen. Toen heeft Evi met de dolomini... een paar lui van het honk opgeroepen. Hè. Die kwamen meteen gelukkig. Meteen, ja, als dieven in de nacht te hellen. Die laten die Russen nog een hele dag... naar de speeuwen zitten schoppen. En kruimt de bedste maar weer in. Ja, die lui moeten zien te liften, Shep. We hebben niet allemaal een kar van 30 mil onder de broek, ja. Met vijf met kolen aan boord, Koen. Alleen daarvoor zouden zij alle moord doen, zegt. Ja, dat, dat doen ze toch nog wel niet. Jij moet dat eens nodig nog eens het zitten verdedigen, Paul. Als ze jezelf waar midden in de nacht uit je bed steed sleuren en je een pak slaag geven van kom er maar eens om. Iemand die overwerkt is nood te benen. Dat uh, zijn die blauwe plekken dus Link. Beetje pijnlijk nog wel. Ja, nee, dat was van dat ik over de Dolomini had gezegd van alarm, maar komt even. Dat hadden zij verkeerd begrepen, dus eigenlijk. Zij hadden begrepen van dat wij dus door de PTT waren uitgepeild, dus eigenlijk. En vandaar dat zij Koen abusievelijk even voor zo'n PTT'er aanzagen. Ja, met die pet op. Met die pet op. Paul had helemaal geen pet op. Nee, maar zij waren in de veronderstelling dat hij die voor het slapen gaan even had afgezet, weet je wel? Weet je wel, ja. Oh, daar, Rinderman. Eh, uh, vrienden, naar de televisie, goedemorgen. Ja, wie is hem, lieverd? Ik geef hem even. Ja, dank u, ja, meneer ja Saman, dat u even bij... U werd geweld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Van de zijde van de PTT. Aha, men heeft in mijn boerderijtje geheime zender gelokaliseerd. Ja, mag ik dat even uitleggen, meneer Rinderman? Dat kwam namelijk allemaal hierdoor.